ja um, dat, uh, over de nee, Het is zo bizar dat aan deze hypermoderne ontwikkelingen een enorm oude, nostalgische moraal wordt gekoppeld. En het wordt nou eens een keer tijd dat men eigenlijk eens een moraal, dat men de moraal ook eens een beetje gaat ontwikkelen. En dat men die, die ethiek, dat men die eigenlijk eens een keer een beetje gaat brengen op het plan en op het niveau van deze kennis. Dan steeds, de moraal blijft steeds ouderwets, blijft achter. He, en die beroept er ook steeds op het verleden. En die techniek, die het gewoon voort. Hmm. Het wordt tijd dat de moraal eens een keer gelijke tred gaat houden met die, met die uh, techniek. Ze ze uh, dus moet nieuwe antwoorden zien te verzinnen op deze, hmm. op deze oplossingen. Waarom uh, is dit een oud-testamentische film dan? Wa wat is daar... Uh, waarom geen uh, nieuw-testamentische film? Omdat het... Uh, nou... Er zitten natuurlijk ook nieuwtestamentische zaken in... zoals de, de kruising van de aard... die nog eens een keer Angelo genaamd is. Dus Angelo zelf, de naam zelf is natuurlijk de Oude Testament. In. Maar um, het idee van Satan... wat erin voorkomt, het Oude is, Het idee van die Joe... die dus zich gaandeweg ontwikkelt... tot een agressieve, intelligente vechtmachine. Maar met toch een klein hartje. Want zodra zijn vriendje... het gebouw betreedt... waar al die bommen zijn geplaatst... redt hij het vriendje. En dat beeld van een mens... die dus aan de ene kant intelligent... En wraakzuchtig, want hij heeft al zijn oude vijanden heeft hij om zeep gebracht. Dus intelligent is en wraakzuchtig en agressief, die toch nog hart heeft voor een kind. Dat is het beeld van de wrekende God uit het Oude Testament. Het is de God die oordeelt over de mensen. Het is niet de vergevende God, het is niet de God bij wie je uh, terecht kunt omraad. Nee, het is de God die goed van kwaad scheidt, het is de harde God. En dat is uiteindelijk degene die bizar genoeg de, zijn schepper, de arts, aan het kruis nagelt. Dat is een vreemd verband. Maar wat ik oud testamentisch uh, hier aan vind, is ten eerste die millenaristische idee. Dus de idee van een cycliciteit, het weer keren naar het begin. Het idee dat wij in het begin goed waren en vervolgens dus als Adam en Eva in zekere zin dom, maar gelukkig nog niet gegeten hebben van de boom van kennis van goed en kwaad. Dat is belangrijk, want we hebben niet alleen de kennis niet, maar uh, dus het idee van goed en kwaad ook niet. Ja, er zit zowel een, een, een epistemologische kwestie aan als, als een religieuze kwestie aan. Um, dus die mens die eigenlijk met alles in een paradijs op de wereld werd gezet. En die het vervolgens door een, een faux pas kwijt is geraakt. En nu eindelijk na alle mogelijke ellende weer terugkomt naar het begin. Namelijk het begin van een wrekende god. Die uh, nog eventjes rustig blijft genieten van zijn schepping zolang er niks in die schepping fout gaat. He, zoals een gemiddelde iemand boven zijn terrarium hangt. Om daar te zien hoe die diertjes ergens in het hoekje bezig zijn een zondervalletje te bewerkstelligen in het klein. Dat idee is millenaristisch. Het idee dat het zich in Amerika afspeelt. Altijd al het land al, dat werd gezien als het beloofde land. Als het uh, jaar rijk. Reden waarom ook al die oud-testamentische groepen als Mormonen en zo. zich allemaal verplaatsten naar Amerika. Um, even kijken, wat zouden we daar nog meer voor, voor, voor kunnen bedenken? Heb je nog niet genoeg aan deze gegevens? Nou, ja. nee, ja, nee, zeker. Nee, ik, uh, ik ben het toch zo weer zo verbaasd om waarom uh, zo'n film uh, niet uh, zonder die uh, religie kan. Ik, uh, maar... ik volg dat niet, uh, omdat ik soms de indruk heb dat uh, in een gezeculariseerde samenleving... Leven, ja, goed, in Amerika is dat misschien niet zo. De sectes nee, maar... zijn daar inderdaad uh, weer een in opkomst. En uh, de individualisering is daar uh, zo uh, rampzalig dat men al uh, massen uh, teruggrijpt op uh, de predikers die uh, op tv te zien zijn. Maar... Ja, maar ik denk niet... Kijk, ik denk dat deze mythen, enfin, het zijn ook een soort mantras. Het zijn op zich zinloze rieten, maar ze helpen ons de wereld te ordenen. En de teruggrijpen naar de meest simpele ordeningen, dat doen we op dit moment. En niemand heeft meer trek om eens een keer verder te gaan kijken in de theologie... ...van wat zouden we nog eens een keer nieuw kunnen ontwikkelen. Het aardige is dat er een soort renaissance plaatsvindt van de scholastiek. Ook in de filosofie trouwens. Het gaat te lang meer om sofistische problemen. Het, het idee bij welke korrelzand wordt een heuvel een berg. En bij, bij welk strootje zal de bepakte kameel door dus zijn knieën gaan. Dat is, problemen, dat is eigenlijk het stadium waarin we ook binnen de filosofie zijn. Het, het, het is een beetje belachelijk geworden om vragen te stellen over de zin van het leven. Of is er nog een, een toekomstige maatschappij mogelijk? Of een utopistisch, utopisch visioen te ontwikkelen? Dat is na dan hmm. Terwijl het wel chique is om terug te grijpen naar ouderwetse utopieën. Want de utopie zelf staat zeer in de belangstelling. Maar dan wel de, nostalgische, de nostalgie naar de oude utopie. He, we lezen campanellen met, met, met, met, met genot. Zoals we een oude fles wijn uh, waarderen. Maar uh, God verhoede dat er een nieuwe kampanelle op staat. die weer een nieuw toermsideaal aandraagt. Hij zou trouwens, ik denk, niet eens uh, tot zijn uh, dokter. Uh, hij zou zijn doctoraatscriptie niet mee kunnen schrijven. Denk. Ik denk dat hij eruit gegooid is voor. <coughs> ja, okay. nee, zou je misschien nog wat uh, historische voorbeelden kunnen geven. van uh, dommen die uh, genezen worden? En uh, hoe dat uh, vroeger uh, gedaan werd? Of, of de, hoe, hoe daar. ...vroeger overgedacht werd. Want uh, die uh, dokter Angelo is een arts. Lag dat vroeger ook in handen van uh, artsen? Het hing natuurlijk af van de definitie van domheid. Kijk, het meest opmerkelijke en gunstige vind ik... ...dat domheid eigenlijk door de eeuwen heen... ...niet gedefinieerd is als, als een ziekte. Hmm. Maar dat domheid... Er werd zelfs meestal gezegd... ...domheid is de eigenschap die de mens kenmerkt. Die hem onderscheidt van het dier... Het dier dat heeft instinct en zal daardoor nooit geplaagd worden door domheid. En juist het bezit van intelligentie maakt dat domheid voor ons een bedreiging is. Dus ten eerste werd domheid, wordt domheid meestal niet gezien tot de 18e eeuw als een ziekte. Voor die tijd was het uh, een eigenschap zelfs. Hè, in de schilderkunst is het een allegorische voorstelling met hele eigen symbolen. Ja. Naast bijvoorbeeld intelligentie. Of het werd gezien als een uh, talent zelfs. Hè, en dan uh, een talent om domme dingen te doen. Dus um, heel lang werd domheid gezien als iets onherroepelijks. Dat is iets wat je gegeven was. En daar moest je mee, niet alleen jij mee leren leven, maar ook daar moesten de anderen ook mee leren leven. En zelfs in het standensysteem waren, waren er nog ideeën over de domheid van de boer, die eigenlijk wel nuttig was, omdat ze het systeem in hand hield. He, en een boer die intelligent werd, die betekende een bedreiging. Dus de, do, de boeren moesten zich van de domme houden. En de uitdrukking van boeren die zich van de domme houden, kennen we nog steeds in de term boerenslimheid. Um, het is... Het is opmerkelijk hoeveel je van dat soort voorbeelden vindt. Er um, is ook een voorbeeld van het omgekeerde gang, namelijk van wijsgeren die aan hun verantwoordelijkheid wilden ontsnappen door dom te gaan doen. In de hoop dat ze ontslagen zouden worden. Een paradox, want hoe kun je expres dom doen? Hè, dit, het is als het ware net iets als succesvol willen falen. ...daar zit een, een paradoxale component in. Het is ook godsnaam mogelijk. Maar wat gebeurde dan in de 18e eeuw? En hoe, wat heeft de, de opkomende medische stand daarmee te maken? Nou, Het had op het begin inderdaad iets te maken... ...met een veranderde opvatting over wat intelligentie er zijn. Ja, intelligentie werd op een gegeven moment inderdaad gezien als iets meetpaars. Um, en laten we zeggen dat men... Een andere definitie opstellen van wat intelligentie was. En die definitie maakte het mogelijk om mensen te onderscheiden die meer of minder intelligentie bezaten. En toen werd, kijk, op dat moment werd domheid opeens gedefinieerd als een gebrek en niet meer als een eigenschap. En zodra dat gebeurt, gaan natuurlijk meteen uh, wonderdokters opstaan die zeggen dat het gebrek valt te verhelpen. Altijd waar er een gebrek is, is er iemand die het kan verhelpen of die het wil verhelpen. En dat is natuurlijk een wezenlijk verschil. En op dat moment kreeg je ook een stroom van definities van domheid. En die komt al in de 17e eeuw op gang. Dat domheid niet alleen een gebrek zou zijn aan intelligentie, maar ook aan gevoel. En dat domheid een gebrek zou zijn aan humor en aan smaak. En aan, afijn, opeens wordt domheid gevuld met alle mogelijke aspecten van het bestaan. Alles wat ons niet bevalt noemen we dom. Hm. Nou ja, als je, als je domheid zo gaat definiëren, dan, dan kun je de hele wereld wel gaan genezen. Hm. En er zijn ook mensen die daar driftig mee bezig zijn geweest natuurlijk. Maar goed, bij de, inderdaad bij de mensen die de IQ-theorieën gingen ontwikkelen en die, die craniometristen, dus de mensen die met driehoek en lineaal de schedelvorm opnamen om aan de hand van de buitenkant te kunnen zien wat erin zou kunnen zitten, ja, op dat moment kwam er bij de Europese theorie van, dit valt misschien te verbeteren. Maar toen toe kwam ook het idee van de maakbare mensen, dat de mensen inderdaad zou kunnen worden geschapen naar het ideaalbeeld dat de maatschappij zich van hem vormt. Hmm. En, uh... Zijn er ook inderdaad uh, uh, zeg maar medische programma's ontwikkeld om domme mensen te helpen? Hè? Dus om ze uh, niet uh, weg te stoppen, maar om ze als uh, geval te behandelen en uh, te genezen? Nou, kijk, in eerste instantie had men domme horen nodig. Hè? Dus men uh, maakte niet uit of ze bestonden, maar men verzond ze in ieder geval. Men noemde een groep dom en dat was dan handig om jezelf van op te trekken. Maar ware, eh, waar, het, waar het opeens sprake is van domheid als gebrek aan intelligentie, ja dan krijg je natuurlijk een ontwikkeling van een enorme reeks van de meest krankzinnige theorieën over hoe je een mens intelligenter zou kunnen maken. Sommige trouwens daarvan zijn ook buitengewoon zinnig. En hebben inderdaad geleid tot hervormingen in het onderwijs. Maar dat gaat meer uit van de mens is een onbeschreven blad en heeft in principe de capaciteiten. Het gaat erom dat die zich moet ontplooien. Dus dat het er al in zit, maar dat het er alleen uit moet. He, dat is een van de kanten van de intelligentie-theorie die toen begonnen. En dat zit natuurlijk ook in deze Joe, want Joe heeft het eigenlijk allemaal Precies. inzicht. Ja, nou, dat één, dus hij heeft de capaciteit, hij heeft, hij heeft de vakjes. En ten tweede, dus die vakjes die moeten als het ware open. En ten tweede, wat gaat erin? Encyclopedische kennis. Dus het gaat van, van twee opvattingen uit. A, intelligentie is een vermogen van vakjes. En B, dat kan gevuld worden met uh, alle mogelijke vormen van encyclopedische weetjes. Feitjes. En wat het verband is tussen de feitjes... Ja, dat is op zich weer een feitje. Dus uh, het creatief eromgaan met het materiaal... en het eventueel zelf een wereld scheppen... daar is geen sprake van. Dat is ook opmerkelijk trouwens dat Joe aan het eind van de film... als hij een soort god is in zijn eigen virtuele realiteit... dat hij niet uh, de fantasie heeft om een wereld te scheppen... maar dat hij eigenlijk maar één idee heeft... de wereld moet een einde komen. Dat is een buitengewoon anti-creatieve intelligentie. En daar hebben, we, daar hebben we het precies over. Eigenlijk is dat ook een ontmaskering van de karikatuur... die in de hele film aanwezig is. Een hele eenzijdige definitie van intelligentie. Een hypothetische hoor. Kijk, we hebben altijd domheid nodig, in zekere zin. Natuurlijk om ons tegenaf te zetten, maar vaak wil het ook wel eens uh, creatief werken. Er is in het boek van Alexander Zinovjev, De Gapende Hoogte, komt het voorbeeld voor van wat wij verstaan onder self-fulfilling prophecy. Um, daar uh, is het volgende. Uh, meestal is er in het Oostblok geen wc-papier. Maar op een, moment, op een bepaald moment liggen alle schappen vol met wc-papier dan gaat er het gerucht dat het wc-papier uitverkocht dreigt te raken. En iedereen stormt naar de winkels... en het wc-papier is inderdaad uitverkocht. Dat lijkt een klassiek geval van self-fulfilling prophecy. Maar je kunt het ook iets ingewikkelder zien. Want, wat heb je? Je hebt mensen die ook wel weten dat er genoeg wc-papier is... en die dus aan het gerucht helemaal geen waarde hechten. Maar wat doen die? Ze denken... Ja, maar er zijn domoren die het gerucht zullen geloven. En als die domoren het gerucht zullen geloven... en naar de winkels zullen rennen en het wc-pubie zullen kopen... dan zal het uitverkocht zijn. Dus, vanwege die domoor, moeten wij ook naar de winkels. Dat is de hypothetische domoor die de andere opeens aan het werk uh, zet. Die hypothetische domoor is altijd de ander. Iedereen denkt van de ander dat hij zo dom zal zijn het gerucht te geloven. maar Uiteindelijk is iedereen het zelf, omdat iedereen zelf datgene doet waarvan ik denkt dat de hypothetische dommer het zou doen. Goed, nu is de vraag, wie is nu de echte dommer? De echte domhoor is de verlichte mens die zegt van nee, het is een gerucht, ik hou me aan de waarheid. Hij gaat niets naar de winkels, hij kopt geen wc-papier en de rest van het jaar zit hij zonder. Dat is de echte domhoor, de domhoor zoals wij hem definiëren in onze maatschappij. Die helemaal verlicht is. Die helemaal verlicht is, want die zich houdt aan de waarheid. Nee, dat moet je niet doen in een wereld die draait om de leugen. Dat is erg onverstandig, om niet te zeggen dom.